Gisteren zijn volgens de Oekraïnse president Zelensky in het hele land ruim 7000 mensen geëvacueerd. Dat zijn er beduidend minder dan in de dagen daarvoor. De burgemeester van de stad Melitopol in het zuidoosten van Oekraïne is ontvoerd door Russische militairen. Dat zegt de plaatsvervangend presidentieel stafchef. De burgemeester zou gisteren vanuit het stadhuis zijn ontvoerd. Inwoners van Melitopol eisen ze vrijlating, schrijft een Oekraïnse krant. SBS talkshow V.I. Vandaag krijgt een nieuwe naam. Vanaf maandag heet het programma Vandaag Inside. De naam is nieuw vanwege het stopzetten van de samenwerking tussen Talpa en Voetbal International. Het blad heeft zich teruggetrokken omdat er in de show te weinig over voetbal zou worden gepraat. Dan nog het weer. Vanochtend is het droog, maar bewolkt. Soms ook wat zon. Vooral vanavond kan er een bui vallen en het wordt vanmiddag 12 tot 15 graden. Morgen begint de dag opnieuw droog met soms wat zon. Later mogelijk weer wat regen. Met ongeveer 15 graden blijft het wel zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat een file van 3 kilometer bij Amstelveen Stadshart. De afrit is daar dichter, er liggen stenen op de weg en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Heeft zij me toen geleerd dat ik niet zo weg zou pijnen als ik me maar had ingesmeerd met de sneltrein van mijn Want daar woont mijn hart te diep: als je de klank van het straat. Kanalen uit de zee. Ze kenden alles van de vis.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 Ton in diesel, ver van huis, maar in mijn sas met de vlam in de pei. Langs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 En de mensen die, ja, die wachten erop dat ze weer lekker aan elkaar gang kunnen gaan. Dus uh, wij zijn al blij dat de uh, maatregelen versoepeld zijn. En dat blijkt ook al uit de dingen die wij organiseren. Het, het is bom aan bom vol. Nou, uh, neem ons mee. Wat, wat staat er allemaal voor de komende in dit jubileumjaar op het, op het programma? Wat nou, rustig doorheen? Uh, wij hebben net gehad een uh, voorlichtingsmiddag. over onze vijfdaagse reis naar uh, Willebad Essen. Dat is in Teutoburger Wald in, uh, in Duitsland.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 Dus uh, dat, uh, dat kan ook altijd wel eens een keer gebeuren. Vooral met die leeftijd uh, die, uh, die mensen dus krijgen en de onderliggende ziektes en dat soort dingen. Dus ja, je moet ook over, overal rekening houden uh, wat dat betreft. Ja, nou, dat is een uh, mooie reis. En wat zat er nog meer in dit jubileumjaar op het programma? Nou, we hebben de hele tijd het uit eten. Uh, dat was altijd ook een, uh, een evenement dat zeer populair was onder onze leden. En die was altijd, uh, ja, zeg maar, twee, twee keer in een, in een maand. En die zat ook altijd uh, bomvol. Nou, uh, wij hebben een beetje pech gehad met het uh, feit dat twee dames die dat altijd uh, organiseerden. Eén uh, is verhuisd naar Gouw dus die, uh, die uh, kan helaas niet meer uh, te organiseren. En de andere is helaas overleden. Dus we zaten een beetje met onze handen in het hamer. Gelukkig hebben wij uh, een andere gevonden in ons uh, uh, ledenbestand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 Oh, dan zijn jullie wel blij natuurlijk ook met de renovatie van gebouwen kocht? Zeker, want daar zit al jarenlang op te wachten. Ja, en dat gaat nu... helemaal. dat gaat nu... beginnen. beginnen, heb ik alleen De vraag, wanneer gaat de eerste steen daar gelegd worden met de verbouwing? Want ja, we horen maar niets en de beheer zit er ook op te wachten. Wanneer dat gaat plaatsvinden? Maar waarschijnlijk gaat het pas beginnen om...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 ...de seniorenvereniging-zandvoort.nl Nou, daar kunnen ze alle informatie vinden... Daar kunnen ze eventueel een, een aanmeldingsformulier... ...kunnen ze daar vinden, want we hebben natuurlijk een bijzonderheid voor dit jaar. Uh, omdat het nu een jaar is, kunnen de leden lid worden voor slechts 10 euro. Dus uh, mensen 10 euro kunt u lid worden voor de seniorenvereniging...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 Dat uh, is natuurlijk wel bijzonder. Ja, maar dat is het... maar op één dag, hè? Dat is niet alle drie de dagen? Op, op maandag alleen. Alleen op maandag. alleen op maandag. En dan, het is wel belangrijk om even bij stil te staan: dat, dat je je minder verlieden bent, dat het helaas niet mogelijk is om uh, daar te gaan nee. stemmen. Omdat er geen voorzieningen zijn uh, om daar weer op de plek te komen. Dat is uh, dan weer jammer. Maar, uh, en op woensdag is, zijn er de uh, gebruikelijke twaalf uh, stembureaus gewoon open. Zoals je dat vorig jaar ook uh, gewend was. Nalezen over informatie kun je kijken op uh, sandvoortkies.nl...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 Oké, okay, oh, muziek. But... De Bengals met Manic Monday. The Best Music Variety.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 Waar moet je dan in een zaaltje zitten in de tram of bij ons? Of uh, ja, weet je, dat kan misschien natuurlijk best. Ja. Ja. Creatieve ja. oplossing uh, om uh, zoiets op die manier te doen. Nou ja, kijk, weet je wat soms. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een ontzettend leuke kunstgeschiedenis. Op zondagmiddag in de Blauwtrem, hè Daar komen ook veel mensen op af ontzettend leuke docent. Maar wat je natuurlijk hoort, is dat hoopt, is dat natuurlijk mensen door de week.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 Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jongen op de don Als ik morgen ga heb ik geen spijt van Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hé René, kom mee. Het is tijd voor de vers kopje thee.